We hebben heel veel geld in onze samenleving, we kunnen ons heel veel veroorloven. Alleen we maken nu heel vaak niet expliciet de keuze, niet bewust de keuze van waar het heen gaat. Welkom bij de podcast Met andere ogen. Een initiatief van het Centrum of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Deze podcast is onderdeel van de minor waarin studenten onderzoek doen naar een nieuwe economie. Mijn naam is groot Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans. Ik ben Siem Jans, mede-eigenaar van Wildgroei, een projectbureau in Nijmegen en als ontwerper betrokken bij deze miner. Nadenken over de economie is niet voorbehouden aan economen en politici. De economie is volgens mij van ons allemaal. En als we vinden dat het huidige economische model niet goed is voor de mensen en de planeet, dan moeten we de regie zelf in handen nemen. Dat doen we in deze podcastserie. We nodigen elke keer een gast uit die zich niets aantrekt van de gevestigde orde en zegt... Dit is er nodig om een eerlijke economie te realiseren. En in deze eerste aflevering is dat Sam de Munk. Sam de Munk is hoofdeconoom bij de onafhankelijke denktank Our New Economy. Eigenlijk alles wat we kunnen doen, praktisch gezien... gewoon Qua mensen, qua fabrieken, qua middelen, dat kunnen we ook betalen. We spreken Sam in het bijzijn van de studenten die de minor Take Back the Economy volgen. Mijn vraag aan jou Sam... Waar wil jij het vandaag over hebben? Ja, ik zou het eigenlijk graag willen hebben over hetgene waar ik mij uh, momenteel eigenlijk het meest zorgen over maak, het meest bang voor ben. Namelijk dat we straks uh, binnen een jaar of twee jaar gaan besluiten om gaan, te gaan bezuinigen. Uh, en daarmee eigenlijk heel veel problemen gaan creëren. Dus de afgelopen jaar hebben we natuurlijk heel veel geld, juist de economie, in geïnvesteerd. Steunmaatregelen, enorm veel geld hebben we uitgegeven. Um, dat was denk ik heel nodig en heel belangrijk om, om heel veel klappen op te vangen. Ik heb daar ook nog wel, nou, later kunnen we daar nog wel op ingaan, dat we dat ja. ook nog wel een stuk slimmer hadden kunnen doen. Um, maar het was heel goed. Um, maar waar ik bang voor ben is dat we straks zeggen, nou nu is de crisis over. Nu gaan we terug naar normaal. Moeten we zorgen dat het huishoudboekje weer op orde komt. Dus dan moeten we even weer hard gaan snijden in die uitgaven van de overheid. Uh, grote uitgaven, of het nou is aan klimaat, of juist aan de zorg, of aan het onderwijs. Welke problemen je ook kan voorstellen, daar hebben we even geen geld voor. Want we moeten nu weer de overheidsfinanciën op orde brengen. Dus al die problemen, vergeet het maar even met het oplossen daarvan, daar hebben we geen geld voor. Dat dat het narratief gaat worden en dat we daardoor eigenlijk op al die problemen waar, ja, waar we gewoon heel veel op moeten doen, dat we dat niet gaan doen. Of in ieder geval veel te weinig. Dat ja. is mijn grote angst waar ik het uh, over zou willen hebben. Ja, mooi. mooi. En uh, je zegt, dit gaat misschien in de toekomst plaatsvinden. Ja. Um... Waarom denk je dat? Ja, dit is tien jaar geleden gebeurd. Uh, toen hadden we de financiële crisis. Mm -hmm. Toen hebben we in de eerste instantie ook heel veel geld uitgegeven. Wederom, niet per se op de slimste manier. Maar we hebben de economie zitten redden. Toen door de banken te redden, de banken uit te kopen. Zorgen dat in ieder geval niet de hele economie in elkaar zakt. Ook best wel wat investeringsmaatregelen. Ja, om de economie weer op gang te helpen. Twee jaar later dachten we... Uh, ja, oe, nu zien we dat we de schuld is toegenomen van de overheden... Nu gaan we zien, en voornamelijk ook bijvoorbeeld in het zuiden van Europa... zag je in verschillende landen dat de schuld hoger was dan we hadden verwacht. Toen zijn we keihard gaan bezuinigen. En toen kregen we een dubbele crisis. Ja. En toen zijn we ook heel veel dingen, uh, ja, bijvoorbeeld dus ook op het gebied van duurzaamheid... ...zijn niet gebeurd, omdat we daar geen geld voor hadden. Um, dus dit is eigenlijk een patroon dat je vaker ziet. In, het, ja, in, het, in de hitte van het moment zien we wel dat we de economie moeten redden. Zodra het weer een beetje kalm, kalmeert denken we, nou ja, daar kunnen we weer heel zuinig gaan zijn. Ja. Uh, en daar zie je nu ook al wel uh, signalen voor. Dus dit is ook niet helemaal hypothetisch. Uh, uh, Nederland loopt er eigenlijk ook in voorop binnen Europa. Welke signalen zie je? dat uh, minister uh, Wopke Hoekstra... Die heeft, die heeft ook een brief geschreven... Eigenlijk, namens nog een aantal andere landen in, in Europa... Die, die vaak heel streng zijn en heel zuinig... Yeah. Uh, om te zeggen van... Ah, ja nou we hebben nu best wel veel uitgegeven... maar we moeten weer snel terug naar de oude strenge regels... en we moeten weer een beetje iedereen... wat, wat, wat minder laten uitgeven. Uh, dus je ziet al dat ze erop aansturen... en daar naartoe willen. Alleen de, ze durven nu... en zeker nu natuurlijk weer extra corona-uitbraak... gaan ze natuurlijk nu niet dat doorduwen... want dan is je ja, van... Terwijl je nog in het heftige moment van de crisis zit, durven ze dat niet door te duwen. Mm -hmm. Maar zodra dat wel iets meer onder controle komt vanuit zeg maar, corona zorgperspectief, yeah. ben ik bang dat ze dat wel heel hard gaan doorduwen. Terwijl ze daar nu nog wat voorzichtig in zijn. Ja, dus je zegt eigenlijk op het moment dat een overheid beslist heel veel geld te investeren, waar we het nog over kunnen hebben of ze dan de goede dingen doen. Maar op het moment dat ze dat doen, um, dan is de reactie daarna, we gaan bezuinigen. Uh, ja, niet per, se, niet per se, maar het is, het is voornamelijk in een crisismoment, uh, zijn we het afgelopen jaar, maar tien jaar geleden ook, overtuigd dat we toch wel ja. echt moeten investeren in die economie. Dus dan hebben we het toch maar gedaan. Ondanks uh, Bob Koekstra bijvoorbeeld in Nederland hier enorm uh, is van, we moeten het huishoudboekje op orde krijgen. Ja. Uh, daar wil ik het nog veel over hebben, wat, wat, wat daar eigenlijk voor ideeën achter zitten. De gemiddelde econoom dat denkt dat die manier van denken eigenlijk niet slim is. Dus dat klinkt misschien wel gek. Uh, het is toch heel vanzelfsprekend het huishoudboekje op orde krijgen. Maar je zegt, je moet eigenlijk kijken naar de hele economie... en niet naar de overheid uh, als, als enige actor eigenlijk binnen dat spel. Yeah. Um, maar daar zie je dus dat uh, die, die manier van denken, die aanpak... Ja, toch, toch heel, heel dominant wordt om, om, om op die manier telkens de neiging te gaan hebben... om, om, om dingen niet te durven. Yeah. Uh, en dat hebben we dan in een crisis. Voelen we zoveel druk dat we het toch doen... Mm -hmm. En dan zodra die druk weg is, ja, dan gaan we dat eigenlijk weer niet doen. En dat is, dat is mijn angst tenminste, dat, uh, dat we de urgentie eigenlijk niet zien... en tegelijkertijd niet erkennen hoeveel we kunnen. Dat is een hele mooie quote. Uh, jij, jij, we hadden er nog over geappt, uh, ook vandaag, van, van Keynes. Misschien wel de grootste econoom uh, ooit. Uh, John Maynard Keynes, die, die, die zei... Anything we can afford... Of, uh, zeg ik nog verkeerd ook. Anything we can do, we can afford. Dus eigenlijk alles wat we kunnen doen, praktisch gezien. Gewoon qua mensen, qua fabrieken, qua middelen. Dat kunnen we ook betalen. Geld is nooit hetgene waar het tekort van is. Waarom niet? Geld is gewoon een technisch dingetje. Het is gewoon de centrale bank, dat zijn afspraken met elkaar. Daar kunnen we altijd eigenlijk wel oplossingen vinden. Natuurlijk, dat moet je wel slim doen. Maar je zegt, ja, dat kan je altijd wel oplossen. Als de wil er is om iets te doen. Als we echt zeggen van dit is nodig. Dan kunnen we er altijd voor betalen. En dat is eigenlijk iets waarvan ik denk dat we dat echt moeten gaan inzien. En dat we moeten gaan, eerlijk moeten gaan zijn in de keuzes die we maken. Dus als we zeggen, er is hier geen geld voor. Zeggen we eigenlijk, ik vind het de moeite niet waard om het geld eraan uit te geven. Want het geld is er wel. Mm -hmm. En daar zijn we vaak denk ik niet eerlijk over. En dat is een hele grote stap ver op ten opzichte van waar we nu zijn. Want het is heel handig om te kunnen zeggen, ja sorry, ik vind het ook heel mooi... Uh, meer, meer investeren in IC-bedden, in de zorg bijvoorbeeld voor de coronacrisis. Ja, heel mooi, maar daar hebben we gewoon geen geld voor. Het ja, is heel makkelijk om te zeggen. Terwijl zeggen, ja, maar ik vind dat niet de moeite waard. Pff, dat is iets moeilijker om natuurlijk te zeggen, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Godelief is bijna hardop aan het nadenken. Ja, ik denk heel hard na. <laughs> Vooral om goed te snappen wat je zegt, om daar maar even te beginnen. Ja. Um... Ik, het lijkt alsof we twee dingen horen in verhaal, maar je moet maar even zeggen of dat klopt of niet. Um, aan de ene kant hebben we nu in corona gezien, en even los van het feit of dat we dat op de beste manier gedaan hebben of niet, eigenlijk precies wat Keynes zegt, hè? als het nodig is, ja. blijken we over een oneindige hoeveelheid geld te beschikken ja. om te doen wat belangrijk is voor de samenleving. Um, we hebben altijd de neiging om dan toch weer terug te gaan... naar een soort zero-sum-denken. Van dit is wat er is, dus nu moeten we het gewoon herstellen. En je zegt, nou, misschien hoeft dat wel helemaal niet. Sterker nog, ik zou willen dat we dat niet doen. Want we hebben, en dit is mijn interpretatie... we hebben uh, nog een aantal crises uh, voor ons neus liggen. Uh, de klimaatcrisis, om maar eentje te noemen. Maar ook de crisis in de zorg. Uh, ook armoede misschien wel. Ja. Nou, ik kan nog wel tien noemen. Die eigenlijk vragen... Om op ditzelfde uh, uitgavepatroon te blijven zitten. Maar uh, uh, aan andere dingen, misschien dan aan corona-maatregelen. Hè? Maar, uh, dus te blijven investeren. om de transitie die wij nu zo belangrijk vinden te maken. Is dat wat je zegt? Half. Half. Oké. Okay. Uh, ja, ja, nee, is goed om een scherp te krijgen. Um, eigenlijk zijn het twee, twee losse argumenten, denk ik. Uh, zelfs ja. als al die crisissen er niet waren. kunnen we en zouden we slimmer om moeten gaan met ons geld. Uh, dus zelfs. Als al die crisissen, de hele wereld was gewoon helemaal mooi. Zouden we minder uh, zuinig, zonder goede reden zuinig. Dat is, dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. We zijn nu zonder goede reden te zuinig. En zelfs als die problemen er niet zijn. Zouden we dus met onze overheidsfinanciën slimmer om kunnen gaan. Nu denk ik dat dat niet de schaal is die we het afgelopen jaren hebben gezien met de coronacrisis. Dat is echt enorm. Uh, maar oké, zie je de schattingen van wat bijvoorbeeld nodig is om, om de klimaatcrisis op te lossen is dat ook niet zoveel geld als dat er nu is uitgegeven aan al die steunmaatregelen. Dat is veel groter, want nu hebben we de hele economie platgelegd... de hele economie over, over de kop laten gaan. De klimaatcrisis is enorm groot, maar niet zo groot. Het is toch veel gecentraliseerder in bepaalde sectoren, bepaalde industrieën. Uh, dus daar is wel geld voor nodig, maar de schattingen zijn niet zoveel... als dat je nu eigenlijk hebt gezien. Dus... Uh, ik zeg ook niet, gooi zoveel mogelijk geld over de bak en, en de overheid let niet meer op de centen, helemaal niet. Maar moet er op een andere manier naar kijken. Dus nu bijvoorbeeld kijken we met de Maastricht-regels er heel vaak naar. 60% van eigenlijk de totale economie zoveel mag door schuld van de overheid zijn. Ja, ja uh, ik heb vorig jaar tijdens de zomer ook een enquête gedaan onder Nederlandse economen. Uh, ongeveer een vijfde van de Nederlandse economen denkt dat dat nog een, een, een verstandige manier is om het te doen. De andere 80% denkt dat dat helemaal geen slimme manier is om te doen. Uh, ik zelf denk ook dat het... Ja, er, is gewoon, er is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan... dat het eigenlijk een, een hele vertraagde manier is van meten. Als de overheid echt een beetje on onbetaalbaar begint te worden... dan merk je dat pas 10 of 20 jaar te laat. Uh, nou ja, dan ben, ben je al te ver. Dus dat is gewoon geen slimme meetinstrument. Waar, waar, um, even één ja. stapje terug. Ja. Um, waar komt het vandaan dat dat beeld er is? Dus dat... dat dat die schuld niet te hoog mag zijn. Waar, waar komt dat vandaan volgens jou? Ja, uh, go goede vraag. Ik denk dat het boek uh, Austerity van Mark Blythe... Is, uh, is, is echt een heel, hele geschiedenis eigenlijk hierover. Want het is een hele oude discussie. Eigenlijk Sinds dat overheidsschuld be bestaat... is de discussie over hoe hoog mag dat dan zijn... en wanneer is het te veel of te weinig. Uh, overheidsschuld is natuurlijk eigenlijk ontstaan... als met name de, de rijkere in de samenleving die het sparen... En die leenden hun geld uit aan de overheid. En dat was dan een soort alternatief voor het uh, heffen van belastingen... of het creëren van geld door de centrale bank. Um, en het is dus eigenlijk een alternatief ook... voor het creëren van geld door de centrale bank. Dus eigenlijk creëerde de elite het geld voor de economie, zeg je? Nee, die creëerden of... het niet. Die hadden het en die leenden ja, ja, precies. het uit. Ja, precies. Ja, okay. Wat best wel cruciaal is om daar te bedenken... is dat het ook een soort machtsverhouding is... tussen degene die de schuld van de overheid hebben en de overheid zelf... Uh, en dat is vandaag de dag natuurlijk veel diffuser dan dat het oorspronkelijk was. Um, maar ja, als, als het heel veel schuld wordt, kan de overheid het dan nog terugbetalen. Of komt, gaat er geldcreatie plaatsvinden uh, en daarmee inflatie. Of, uh, en ook, ook hoeveel geld vertrouw ik deze overheid ja, uh, me toe. Maar het is, het is daar ook wel goed om te beseffen, als, want het, daar gaat het bijvoorbeeld vaak over, als de overheid te veel schuld zou hebben, dat de rentes omhoog gaan. Gaat het er eigenlijk ook vaak over dat, dat dus uh, mensen met vermogen, rijke mensen, eigenlijk hun geld voor meer? Ja, eigenlijk niet zo graag meer willen lenen aan die overheid. Dus het is daar een soort spel. Uh, alleen wat je dus inderdaad het afgelopen jaar. Ja, dus heel, dus heel even ja. terug. Um, de overheid maakt schuld. Ja. En als die schuld te hoog wordt, um, vertrouwen de beleggers eigenlijk niet, zo las ik het vandaag toevallig ook in de Volkskrant, niet meer uh, dat ze hun geld terugkrijgen en gaat de rente omhoog. Ja. Ja, of, of niet terugkrijgen dat, dat ze denken dat de kans daarop ietsje is vergroot. Als ze echt denken, ik krijg het sowieso niet terug, dan gaan ze het natuurlijk niet uitlenen. Exact, ja. Yeah. Um, maar het heeft ook heel veel te maken met natuurlijk, wat, is, wat kan je ergens anders halen aan rendement. Um, maar wat je heel erg hebt gezien het afgelopen jaar, is dat de centrale banken hier enorm veel yeah. invloed op kunnen hebben. Dus uh, in, in het begin eigenlijk van de coronacrisis 2020 in, in maart, stortte die hele Markt, eigenlijk de belangrijkste financiële markt die er is in de wereld, van de overheidsschuld, zeg maar de obligaties van de Amerikaanse overheid, die stortte helemaal in. En dat was altijd eigenlijk, werd er aangenomen, want het is zo'n grote markt, die kan niet instorten. Mm -hmm. Dat is namelijk waar alle andere investeerders hun berekeningen op baseren. van Dat is het eigenlijk de basis, daar kun je altijd op vertrouwen. Die markt is namelijk zo groot, je kan op elke dag een paar honderd miljard verkopen, en die prijs van die obligaties verandert niet. Want die markt is zo bizar groot, dat, ja, dat doet weinig. En dat was eigenlijk de, dus de basis van ons hele financiële systeem, en daarmee eigenlijk ook onze economieën. Dat zag je voor het eerst eigenlijk, dat die helemaal in elkaar stortten. Waarom? Omdat in de hele wereld iedereen naar cash wou. Dus iedereen zag met lockdowns, oeps, en de hele wereld heeft vaak ook, uh, de, want we hebben natuurlijk een dollar-economie, wereldhandel vindt plaats in dollars, maar dat is vaak in die overheidsobligaties zit dat. Maar toen opeens zei iedereen, dus in de hele wereld, alle ontwikkelingslanden, ontwikkelde landen ook, ik moet opeens terug naar cash. En die begon ze als een gek te verkopen. En dan stortte die hele economie in. Wat eigenlijk betekent, als je dat niet meer kan verkopen, dan kan je niks verkopen qua financiële aandelen. Dus alle financiële markten begonnen in te storten. Toen heeft de Amerikaanse centrale bank heel snel heel groot ingegrepen. 5% opgekocht in een paar weken. Wat hebben ze toen opgekocht? Die overheidsobligaties. Ja, precies. Ja. Wat enorme aantallen zijn. Uh, dat is echt iets van 100 miljoen dollar per seconde kochten ze op. Ja. Dus dat zijn echt on on onkenbare getallen. Om die markt weer te stabiliseren. En die is toen weer stabiel geworden. Dus wat je daar eigenlijk ziet is dat zelfs... En, en, Oké, okay, ze hebben dus toen heel veel obligaties gekocht. Ja. Um, waardoor die markt stabiliseerde. Ja. Uh, wat betekent dat? Wat, wat bedoel je daarmee? Eh... Uh, dat mensen dus weer de vertrouwen in kregen... en dat de prijs niet als, een, als, een, als een enorm begon te dalen. Okay. Doordat um, zij kochten, bleef de prijs gelijk of steeg ja, die weer. Precies. Ja, precies. Ja. Dus, dus wat je daar eigenlijk ziet is dat die dynamieken van vertrouwd, uh, ja, vertrouwde mensen met vermogen... hedge fund managers, al die financiële actoren... vertrouwen die nog hun geld of willen die hun geld nog stoppen in die overheidsschuld... dat is relevant... Maar als dat niet het geval is... kan de centrale bank gewoon morgen inspringen... Ja. en zeggen, nou oké, okay, dan niet. Dan kopen wij het wel. Ja. Ik, wil, ik wil kijken of ik... strak naar ben, want, we kunnen, ja, want er is, is ontzettend technisch. veel uitleg nodig... en heel veel techniek nodig. Ja. En Dat weet ik ook van het hele financiële systeem. Uh, en ik zou toch willen kijken of we in dit gesprek... kunnen focussen op iets. Ja, eens. En, en, uh, en wat jij eigenlijk... Uh, maar je moet, jij moet zeggen wat je als het centrale probleem... voor dit gesprek wilt hebben... En uh, op de een of andere manier zit dat ergens, denk ik. Overheid, uh, heb gewoon, uh, wees, blijf royaal, omdat, je, omdat we dan... Want dat levert ons iets op als ze dat ja, doen. Wees niet onnodig zuinig, zou ik zeggen. Oké, okay, wees niet, ja. onzu, niet, niet onnodig zuinig, omdat... Omdat dit de, de hele economie en de hele samenleving schaadt. Dus als, als we onnodig gaan bezuinigen op die IC-bedden bijvoorbeeld... wat we hebben gedaan de, de afgelopen tien jaar... Yeah dan komt er straks een coronacrisis en dan hebben we te weinig IC-bedden. Um, voor de IC-bedden snap ik dat. Maar hetzelfde maar... bijvoorbeeld voor de lonen van, van uh, mensen in het onderwijs. Dus bijvoorbeeld, er is al enorm lang uh, lerarentekort. De oplossing die we niet op tafel durven te leggen, is er gewoon meer gaan betalen. En daar zit mijn angst aan in. Als we ons te arm rekenen, dan gaan we niet genoeg geld uitgeven aan al die problemen natuurlijk. En daar, daar zit wel heel erg mijn, mijn angst in. Want uh, als je je op klimaatverandering, wat ik zei... De, de uitgaven die we moeten doen, zijn kleiner... dan wat we eigenlijk het afgelopen jaar aan corona hebben uitgegeven. Maar we doen dat alsnog nog niet eens. Dus, dus bijvoorbeeld in de Europese Unie zijn er schattingen geweest... dat uh, we elk jaar ongeveer een half... Uh, uh, moet ik het goed zeggen, in het Nederlands en het Engels... zijn die termen net even altijd wat anders... een half biljoen per jaar zouden moeten uitgeven. Zeg maar 500 miljard per jaar om de klimaatcrisis echt aan te pakken en op te lossen. Mm -hmm. We doen daar momenteel, als het lukt... met al het geld bij elkaar halen, misschien een vijfde van. Komen we dan toch niet uit bij een aantal negatieve gevolgen... als we, er, als we ervoor kiezen om klimaatvol te investeren... armoedevol te investeren? Wat is dan... Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Zie je dan toch nog een uitdaging op geldgebied? Of wat, wat, wat zie je dan gebeuren? Um... Ja, ja, ik, ja het, soms, soms is het inderdaad heel snel van, oh, dus je zegt dat er geen limiet is aan hoe hoeveel we moeten uitgeven. Zelfs Keynes eigenlijk ook. Nou, het, het punt het is, we, we kunnen in principe wel zoveel geld uitgeven als we willen. Uh, alleen op een gegeven moment kom je natuurlijk wel bij inflatie terecht. Ja. Uh, dus als je inderdaad wel als overheid echt moet... Daar mag, wilde uh, ik naartoe inderdaad. Ja, nee precies. Dus als je wel als overheid nu, nu echt zoveel mogelijk geld als je kan gaat uitgeven. En overal maar geld heen gaat strooien. Ja, nee natuurlijk. Dan, dan verliest geld zijn waarde. Uh, dus, dus dat suggereer ik ook niet. Dat we daar niet op okay, moeten letten. Maar dan melden. moeten we op een... Uh, wat we nu eigenlijk doen is denken dat de inflatie er komt. En dan komt die er telkens maar niet. Uh, en nu zien we natuurlijk de afgelopen maanden dat die er voor het eerst sinds lange tijd juist wel op leidt komen. Ja. En dan moeten we goed analyseren waar komt dat vandaan. Heel veel van de theorieën die we gebruiken ook bij de centrale banken om beleid te voeren komen eigenlijk uit de discussies van de jaren 70. Toen zagen we dat uh, wat we eigenlijk zagen in de economie is dat de overheid veel meer geld durfde uit te geven. Vakbonden waren veel sterker en waren ja. veel meer in staat om loonstijgingen te eisen. En dat je toen een soort spel had met verwachtingen van, nou als ik verwacht dat de inflatie 10% wordt, ga ik zorgen dat onze looneisen daar in ieder geval boven zitten. En als iedereen en als bedrijven daar zich ook weer op anticiperen, van, nou, dan ga ik de prijzen dus ook weer zoveel laten stijgen, want ik verwacht dat de kosten zoveel stijgen. Dan wordt het een soort, spe, ja, een soort spelletje met verwachtingen en daar kunnen de, de, de, de prijzen heel erg door stijgen. Die dynamiek zien we nu eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, want die vakbonden zijn helemaal niet zo slecht. Het is slecht losgekoppeld van dag. elkaar eigenlijk. Ja. Ja. Stijging van lonen en de inflatie. Ja. Ja. Ja. Wat eigenlijk een probleem is. Hè? Maar ja, daar krijgen groot we probleem. Sander ja. Heijnen over ja, Precies. Dus, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nee, zeker weten. Ja. Dus nee, heel, precies, veel, ja. Ja. heel veel van die angst waar we, waar we in zitten... komt eigenlijk uit een ander soort ja, economie dan die we nu hebben. Uh, dus, dus daar is het voornamelijk dat we moeten zien... hoe zit die economie nu in elkaar... Uh, maar niet, gooi zoveel mogelijk geld naar buiten... maar doe dat op een slimme manier. En daarbij denk ik dus dat we gewoon moeten kijken... oké, okay, willen we echt klimaatverandering aanpakken? Mm -hmm. We hebben allemaal, of tenminste bijna alle landen... hebben hun uh, handtekening gezet onder het klimaatakkoord, het Parijsakkoord. Yeah. Dus we zeggen dat we dit willen doen. Dan zeg ik, nou, dan moet je ook gewoon even kijken... wat moet je daar dan ook voor over hebben? En daar moet je dan, als dat inderdaad dus in de Europese Unie vereist... dat je ongeveer 500... Uh, miljard per jaar ja. uitgeeft... dan moet je dat daarvoor dus, uitgeven. Dus je doet eigenlijk een heel simpel trucje... Je, in plaats van dat je eerst let op... wat er fout zou kunnen gaan... en hoeveel geld je kwijt bent... kijk je eerst naar wat er nodig is... en daarna komt misschien een gevolg van inflatie... en dan ga je dat weer onderzoeken. Dus je draait nou, dan eigenlijk... Pers, is dat se, wat je bedoelt? Niet per se dat er daarna inflatie komt... maar dan, oké, okay, als je zegt... we willen klimaat halen, dat kost zoveel per jaar. Ja. Uh, we hebben ook allerlei andere doelen... En dan moet je gaan kijken van ja, hoe kunnen we dat dan op een slimme technische manier doen? Ja. Met de centrale bank wellicht op een slimme manier gecoördineerd met ministeries van Financiën. En dat je op die manier eigenlijk gewoon kijkt, waar willen we dat het geld heen gaat? Want we hebben heel veel geld in onze samenleving. We kunnen ons heel veel veroorloven. Alleen we maken nu heel vaak niet expliciet de keuze, niet bewust de keuze van waar het heen gaat. Dus bijvoorbeeld iets, iets als klimaatverandering. Ja. Ja, Adam Toes, een uh, econoom waar ik heel veel, heel veel uh, bewondering voor heb. Heel veel, heel veel inspiratie uit Haal. Die maakte ook de vergelijking. Ja, eigenlijk wat we nodig hadden was ongeveer evenveel geld... als dat we uitgaven aan, uh, aan, de, aan de uitgaven die we hebben voor onze huisdieren. Ja, dat is gewoon een kwestie van wat vinden we belangrijk. Hebben we net zoveel over voor onze huisdieren als het klimaat redden? Want dat is bijvoorbeeld waar het financieel eigenlijk op neerkomt. En dat soort keuzes... Ja, hij maakt nou, maar ook volgens de... mij wil je echt nu even... Volgens mij, want wat je nu ja. toch weer doet met deze vergelijking... is uitruilen. He, wat geven we uit? Nou, maar er, uh, en, er en, is een uitruil qua uh, echte middelen. Dus niet zozeer qua geld. Maar ik kan vandaag hier zijn. Ik kan niet tegelijkertijd ook nog op de zijn. Nee, maar dat ben ik heel met je eens. Maar wat je volgens mij als statement... en dat vind ik een heel interessant statement... is dat je zegt... geld kan nooit het argument zijn... Ja. Het tekort aan geld kan nooit het argument zijn om niet de klimaatdoelen te halen... of om niet te zorgen voor onze zorginstellingen of voor onderwijs. Geld kan nooit het argument zijn. Er zijn allerlei andere argumenten misschien. Ja. Ja, dus zoals tijd. Ik bedoel Er zijn maar zoveel mensen die kunnen werken in de zorg... en waar halen we dan de rest vandaan? Ja. Ja. Maar geld is nooit het argument. En dat heeft te maken... want we vertellen onszelf dat geld wel het argument is. En dat heeft te maken met het paradigma... wat wij onder overheidsfinancieringen hebben zitten. Ja. En dat zouden we moeten herzien. Ja. Oké. Okay. En wat er dus fundamenteel mis is met dat paradigma, is de gedachte dat we uh, um, als ik ja, moet even nadenken of ik je nou ook in één zin goed kan samenvatten, want ik hou het van... Het begin was goed. Ja, <laughs> ja. Om, om hem stevig vast te pakken, want dan kunnen we er ook echt op doorzoeken. Um, het paradigma nu is gewoon eigenlijk een, uh, een schuldenbalans. Hè? Dus we hebben gewoon een soort getalsmatige afspraak over wat, in de, wat een gezonde... Huish financiële huishouding is van de overheid. Ja, die 60% waar we ja, nu op hè, richten. Ja. Um, en die afspraak is eigenlijk niet gebaseerd op de werkelijkheid. Dus wat we zouden moeten ja. doen... is vanuit de werkelijkheid handelen... en kijken wat er dan gebeurt. En uh, op basis daarvan bijsturen waar nodig. Maar niet vooraf zo'n starre regel. Hè. We kunnen veel ja. adaptiever en veel veerkrachtiger... Zeker. in dat systeem zitten. Ja. En okay. dat hebben we stiekem ook gedaan... Die dat regel, hebben we nu gedaan. Nou, nou, maar eigenlijk zelf die regel, sinds dat die bestaat, is je niet gehandhaafd. En is je constant overtreden door bijna door allerlei grote landen als Frankrijk. Het is niet alleen dat Griekenland die regel ja, ja, Griekenland niet heeft gehandhaafd. Griekenland is er bijna aan ten onder gegaan, hè? Nou, niet aan die regel. Want die regel had ook Frankrijk overtreden. Dus dat was niet nee, het probleem. Nee. Het probleem was dat het nog veel verder ging dan, dan dat. Dus, dus uh, die regel is inderdaad gewoon een beetje uh, ja, kunstmatig. En, en die lijkt eigenlijk niet heel erg... Uh, ook in de praktijk gewoon niet gehandhaafd te worden. En als je dat nu zou willen doen... dan moet je de overheidsschuld van heel veel landen halveren. Dat is gewoon praktisch onhaalbaar. Um, dus, dus het punt ja. is gewoon inderdaad... zorgen zorg op slimmere regels. Dus niet per se geen regels, maar slimmere. Maar de vraag is dus... wat doe je met die berg van die overheid... die in principe oneindig is? Want je kan er net zoveel toevoegen als je wil. Hoe ga je die nou slim inzetten... om te zorgen dat de problemen die wij nu hebben... Die gaan over klimaat, die gaan over armoede, die gaan over bladibla. Om dat op een goede manier te doen. Kun je dat eens dus linken aan het verhaal wat Sam uh, net verteld heeft? Nou, ik ben het dus eens nou, met ik, Sam. Ik, ik ja. kan, kan, dus kan het beetje. Uh, de afgelopen weken waren natuurlijk de klimaatonderhandelingen ja. weer. Uh, en, en hier ging ook heel veel van de discussie over uh, Ook het stuk uh, van Adam Toes, dat jij nog ja. doorstuurde in The Guardian. Uh, wat, wat eigenlijk de afgelopen onderhandelingen is er niet heel erg een akkoord geweest over, tussen overheden. van we gaan nu zoveel geld investeren in het klimaat. Er is alleen wel een akkoord geweest dat de financiële sector. Uh, met allerlei banken, investeerders. het wel gaat doen. Uh, Mark Carney, die, uh, die heeft daar dat een beetje voor, voor touw getrokken. Daarom, om dat voor de kaart te krijgen. Ik, ik weet niet wat het precieze aantal was. Was het 130 of nee, iets, iets zo 120 of zo, triljoen, ja. een triljoen? Uh, ...enorme bakken geld, uh, want daar zit heel veel geld inderdaad. Um, alleen er is ook heel veel kritiek op, omdat uh, het is een vrijblijvend akkoord... ...van private spelers die naar winst streven. Uh, dus, dus je ziet wel dat er in de financiële markten een, een verschuiving plaatsvindt. Dat uh, iemand, de, de, de, uh, dat, die is de, de directeur, ik weet niet wat precies de term is, CEO van BlackRock bijvoorbeeld. Die zit daar ook heel erg mee bezig te zeggen, ja, klimaatverandering is niet alleen... Uh, of tenminste, dat is dat dat moeten we vanuit gewoon. Uh, het is een wereldprobleem, dus daar moeten we als financiële sector ook mee omgaan. Maar zelfs als je helemaal geen goede bedoelingen hebt, is het ook gewoon heel belangrijk dat we de risico's ervan inzien, financieel gezien. Precies. Als we dit niet doen, dan hebben we straks over een tijd in onze modellen niet meegenomen... dat bepaalde uh, ja. economische acti activiteiten wellicht door rampen... maar ook gewoon door overheidsregulatie niet meer mogen. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan, aan stranded assets, wordt vaak genoemd... van ja, jij denkt dat je al die olie er nog uit gaat trekken... maar wat als we straks, als de klimaatverandering heel heftig wordt... als de overheid zegt, ja, dat mag niet meer. Nou, dan, dan zijn jouw verwachtingen, verwachte inkomen veel lager... dan wat je nu hebt inge ingecalculeerd in je modellen. Uh, dus je ziet daar in de financiële sector wel een verandering plaatsvinden... Uh, en nu zeggen ze dus dat ze het heel goed gaan doen. Um, maar ja, er zijn ook eerdere uh, akkoorden geweest, bijvoorbeeld uh, om, om geen bos, uh, bos meer te kappen. Uh, of om, om juist met dieren, uh, dierenwelzijn, om dat echt te gaan respecteren. Maar ja, zolang het niet echt hand, niet wordt gehandhaafd, ja, dan, dan komt er vaak toch weinig van terecht. Dus dat is, dat is vaak mijn gevoel met, met de private en financiële sector. Wat bedoel je met handhaven? Uh, nou ja, zolang het gewoon vrijblijvend is. Dus uh, we zeggen dat we dit gaan doen. Uh, ja. Kom, wij gaan allebei geen cola meer drinken. Uh, ja, morgenavond zit ik thuis en ik doe het toch. Ja. Alleen dan zijn het bedrijven die, die winst willen maken. En, en ja, dan de keuze moeten maken om winst ja, eigenlijk ja. niet ja. te maken. Om, om... Nou, wat ja, dat is Hans ste ja. Steegman ook in zijn stuk op LinkedIn zei natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, Uiteindelijk dus, is dat ja. het risico wat ze, dat ze toch andere keuzes gaan maken. Ja, maar dat ja. klopt ook. Ja. Omdat ja. we op alle fronten de ethiek van onze besluitvorming waar we geld aan uitbesteden hebben... uitbesteed aan een financiële afspraak. En in het bedrijfsleven is dat winst. Hè? Ja. Dus de marktwerking. Dus we moeten winst maken voor alles. En als we dat goed doen en we blijven winst maken... dan worden we uiteindelijk ook duurzamer. He, iemand als Michael Porter zegt dat ook. Die zegt ook van... op uitgeputte grond wordt op een gegeven moment... vanzelf minder waard dan hele vruchtbare grond. En dan gaan we vanzelf die grond vruchtbaarder maken. En dan... He, dus, dus er zijn een heleboel ideeën waarom dat... die financiële markten die zeggen ook... Ja. die risico's die eraan komen... die moeten we gaan incalculeren. Dus we moeten niet meer investeren... in al die dingen die slecht zijn voor het klimaat. Dat is niet omdat ze zo goed willen zijn. Dat is omdat ze dat zien als een risico voor hun winst. Dus winst... Is, het, is de vervanging van onze ethische keuzes. Bij de overheid is de vervanging van onze ethische keuzes... de beperking van het budget. Ja. Daar hebben we geen geld voor. We zeggen, en dat, dat is wat we, wat we aanhangen. Dat is wat, wat, is wat we aanhangen. Ja. Dat, dus we ja. hebben onze ethiek ja. uitbesteed exact. aan dat soort mechanismen. Ja. En het is heel terecht. Jij, ik vind het al heel mooi wat jij zegt. We zeggen dus niet, we vinden het gewoon niks waard. Ja. Mm -hmm. We vinden het eigenlijk niet de moeite waard... om geen geld uit te geven... aan het stoppen van ja. fossiele industrie. Want dat is het werkelijke argument. Ja. En dan zou je echt een maatschappelijk debat krijgen... Ja, precies. wat over een heel ander... Kijk, als ik tegen jou zeg, ik heb het geld niet... Daar zijn we uitgepraat. Ja. Ja. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, en dat is uh, mak dan is het ja. makkelijk om ook niet door te gaan met een keuze maken. waar dan wel Precies. in Precies. En ja. je wilde ja. zijn dat gesprek van die keuzes toe. Ja, het ja, was grappig in dat stuk van Adam Toes. Uh, uh, kwam ook naar voren dat uh, toen de uh, War on Terror. Uh, ja. dat het daar zo eenvoudig was om heel veel geld natuurlijk, dat iedereen meeging in, daar gaan we in investeren. Ja. Uh, maar dat het met andere problemen een stuk lastiger is. Ja. Ja. Dus daar uh, oh, ja. gewoon als, als we het eens zijn over, dit is ja. de moeite waard, zoals met de coronacrisis, zoals met de war on terror, zoals tien jaar geleden met de financiële crisis, dan is opeens boem, heel veel geld er. Echt ja. heel veel geld. Ja. Dus de, daar zit gewoon de crux in het verhaal. Ja. En, um, oké, okay, dus volgens mij is dit best wel helder. Um, zouden we nog, in de, de tijd die we over hebben, nog een stapje kunnen... Stel dat het lukt, die discussie wel te voeren. Dus het lukt wel om te zeggen... Ja, als we echt voor problemen kiezen... en we willen daar investeren, gaan we daarvoor. Hoe krijgen we dan het geld... op de juiste manier aan het, aan het, aan het schuiven? Bijvoorbeeld wat jij je afvraagt, gode lieve. waar krijg je het geld? Ik, het begint bij die keuze. Hoe ja. gaan we nou zorgen dat... of hoe gaan we zorgen... Uh, hoe gaan we zorgen dat er een overheid is... of een bedrijf, het maakt me niet zo risico uit... Wat zegt van, oké, okay, ik neem dat risico. Ik, ja. ik vind dat er iets anders moet gebeuren. En ik ga gewoon geld vrijmaken om de doelen die ik nu net in Glasgow mijn handtekening onder heb gezet, om die waar te maken. Punt. Ja. En dan is het geld er. Ja. Maar er is dus iets aan de hand waarom we dat niet zeggen. En dat, en dat is het grote probleem. En, ja. en, en heb je ook, hebben jullie ook een idee hoe dat dan voor elkaar te krijgen? Is daar, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? <laughs> ja. Hoe dit te verschuiven? Ja, is dat ja, door zo mee... heel veel erover te praten ja, zoals we nu doen? Ja. ja. Ja. Ja. Ja, daar ben ik best veel mee bezig. Dit, namelijk. En, Laatste tentamenvraag dit. Ja, ja. Er is een, uh, ook, ook zeg maar een internationale coalitie uh, van, van heel veel denktanks. Uh, ja. Dus eigenlijk een beetje ja, mensen die, die het denken willen beïnvloeden. Uh, en, en best wel veel economen zijn ook hierop actief. En, en die proberen eigenlijk een soort ja, campagne te voeren in verschillende landen. Uh, dus bijvoorbeeld, ik ben nu goed in contact met de denktank. Oh. <laughs> goed, uh, in de denktank in Duitsland, wellicht wel de belangrijkste speler in Europa op dit gebied. Uh, en, en die zijn nu natuurlijk in de, ook in de coalitieonderhandelingen. Ja. Dus de afspraken die er nu gemaakt worden, wie minister van Financiën wordt, zijn cruciaal voor of de komende jaren, uh, of, of we te zuinig, onnodig zuinig gaan doen, of dat we dat niet gaan doen, of we wel echt gaan investeren in het oplossen van problemen. Uh, en daar zijn zij gewoon heel erg mee bezig van wat is nou de methodiek die gebruikt wordt om overheidsfinanciën te, te, te, te doen en wat is de manier van denken. Uh, en dat is publieke discussie, maar ook best wel wat achter de schermen van, uh, met de, uh, uh, gewoon de ambtenaren van de minister, ministeries uh, en in de politieke partijen ook achter de schermen. En uh, ik denk dat daar gewoon echt een verandering in het denken zit. Ja, dus, dus zeg je daar dan mee, als het niet zo is kan het, dat het stapje bij stapje door nieuwe personen, door... ...andere manieren van denken op die posities te krijgen... ...gaat het paradigma langzaam verschuiven. Dat is eigenlijk wat je... Ja. Wat je en wil je dan dat het verschuift richting pragmatiek... ...of richting ideologie? Ik denk op het gebied van overheidsfinanciën... ...denk ik dat we best pragmatischer kunnen zijn. En, en, en ideologie is natuurlijk... ...ja, wat, wat, wat bedoelen we daar precies mee? Want ik denk dat het nog steeds wat voor denkbeelden... ...wat voor ideeën heb je als je over problemen nadenkt... ...want je hebt ideeën nodig... Uh, dus, dus ik denk niet dat dat helemaal ideeloos is. Maar uh, in, in de economische theorie wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen functionele uh, financiën. Uh, om naar de overheid te kijken van ja, wat is je doel in de economie? En uh, daar ga je prima, primair eigenlijk beleid op voeren. Uh, terwijl sound finance is dan tegensteller daarvan. Waarbij je zegt het gaat om de overheidsfinanciën op zichzelf is een doel. Dus het doel is dat we yeah. niet zoveel schuld hebben. En dat is het doel. Uh, niet maar, zozeer of dat... Maar heb je dan nog wel een minister van Financiën nodig? Zeker, zeker, juist. Ja, ja nee, zeker weten. Die, die heb je enorm nodig. Want die moet gaan bepalen wat nou functioneel is. Uh, dus daar zitten gewoon andere vragen bij. Je stelt andere vragen. Het dus, ja. is nog steeds heel veel theorieën nee. en ideeën. Ja, dat snap ik. En ik snap ook wat je zegt. Ik bedoel, uh, hè, dus het is niet het doel op zich om die overheidsfinanciën op orde te hebben. Het, is, het doel is om te zorgen dat je de goede dingen doet in de samenleving. Ja. En dat je daar dus het geld op aanpast. En niet omgekeerd. Ja. En dus het is een omkering van wat je beginpunt is. Dus je beginpunt Precies. wat je wil of je beginpunt de huishoudpot. Ja. Um, maar dan, zeg jij, dan ga jij het hebben over functionaliteit. En over pragmatiek. Um, ik, ik vraag me af of je er daarmee komt. En dat is, dat is heel, want we doen net alsof het allemaal feitelijkheden zijn. Maar een heleboel ja. dingen zijn niet zo feitelijk. En kun je behoorlijk wat discussie over hebben, wat functioneel is. Zeker. En dan heb ik het nog niet eens over wat goed of niet goed is, want dan komen we helemaal op. Een, en, en dat is wat ik net ook zei met die ethiek. Ik mis gewoon dat gesprek over wat vinden wij nou. Ja. En en dat is niet puur pragmatisch. Er zijn altijd dingen die we pragmatisch kunnen vinden. En, en op welk niveau, nou, en op ik, welk niveau ik, bedoel ik, je dat ik, dan? Waar, waar mis je dat gesprek? En nou, uh, in, uh, Kijk, we kunnen nu zeggen met de zorg. Hè, bedoel, um, uh, Puur pragmatisch zou het een goed idee zijn... om uh, een paar COVID-afdelingen bij te bouwen. IC-capaciteit. En, IC ja. uh, ja. en daar komen we allemaal nog wel uit. Dus dat zou die minister van Financiën, die nieuwe... Die, ja. die, met die nieuwe denkwijze, dat zou dat kunnen doen. Van, maar okay, dat pragmatiek gaat het is ja. dat een heel goed idee. Ja. En, niet blokken. En ik, nee. precies. Ja, ja, precies. Ja. Niet, niet, niet tegenhouden. Niet zeggen, wat mijn ja. financiën moeten op. Ja. Nee, gewoon ja. een goed idee. Dus dat gaan we doen. Ja. Als je kijkt naar het grotere vraagstuk zorg, dan moeten we een aantal beslissingen gaan nemen met elkaar... over hoe we die voor de lange termijn willen ja. inrichten. En dat is niet alleen maar functioneel. Daar zit nee, ook eens, ideologie eens, in, daar zit in, daar zit mening in. Ja, nee, maar ik denk dat daar... Ik denk dus op, op het gebied van overheidsfinanciën... is denk ik wel dat het heel erg helpt om die discussie... Uh, over waarde, wat vinden we nou echt belangrijk, ja. die te gaan voeren. Denk ik dat het helpt om op overheidsfinanciën... dus wat functioneler, wat pragmatischer in te steken... Maar dat is, dat is maar één stap. Want dat, dat was eigenlijk ja, maar, het begin. Maar, maar dat, wat, dat is dan nog wel interessant. Wat bedoelen we dan met pragmatisch? Wat is dat dan? Um, nou ja, dat je, dat je dat dus wat meer, uh, minder één regel stellen die vanuit theorie misschien mooi klinkt. En dan zeggen, nou ja, dan gaan we gewoon die regel naleven. En, en dan moet de wereld daar maar naar schikken. Um, maar dat je dus gewoon... Gaat proberen, gaat doen. En dat is eigenlijk wat we dus inderdaad het afgelopen jaar al hebben gedaan. We hebben dingen gedaan die we gaat doen. nooit hebben ja. gedaan. En we ja. hebben gekeken wat werkt. Zorgen dat het gewoon ja, kan. Ja, maar Om ik bedoel dan, van... ik, ik bedoel bijvoorbeeld... Stel die minister van Financiën, uh, die, die past op de huishoudpot. Ja. Um, die gaat pragmatischer zijn. Betekent dat dan dat als iemand aanklopt bij hem en zegt... Ik wil investeren in de zorg, dat hij dat niet tegenhoudt. En dat dat zijn rol is bij steeds, oké, okay, klimaat ga je gang, nou, zorg, ga je gang. Is dat dan de rol? Of zit daar nog een meer, wat lief zegt... een meer door, door ideologische door, rol achter? Door niet de hele tijd te kunnen zeggen... ja, sorry, hebben we geen geld voor. Ja. Maar door daar het eerlijke argument te moeten voeren... van hebben we het geld daarvoor over? Of ja. eigenlijk niet het geld, dus, maar de, ja. de echte mensen... de echte middelen. Ja. Um, maar dat is een discussie die natuurlijk... veel breder gevoerd moet worden. Ja. Want dat, ja. is, dat is eigenlijk dan het hele kabinet... het hele parlement, de hele samenleving... Ja. die moet exact. bepalen... Ja, wat vinden we nou echt belangrijk? Welke problemen willen we nou echt oplossen? Waar willen we dat genoeg mensen naartoe gaan? Vinden we de moeite waard? Dat... En welke rol heeft dan nog die minister van Financiën... plus dat niet blokken in die technisch, discussie? Technisch. Gewoon heel veel, denk ik, als, als we met z'n allen beslissen... van nou ja, dit vinden we dus belangrijk. En hier zit het geld nu. Dan moet... Die, die techneuten zeg maar, van de centrale bank en, de, en het ministerie van Financiën, van Financiën, die moeten met een technische oplossing komen. Ja. Van, ah, die okay, moeten de bergen ja. gaan schuiven, ja. die moeten ja. bijen ja. drukken of getallen ja. dan veranderen. Dan hier wat geld creëren, ja. daar ja, ja, ja. wat belasting verlagen, wat ja. verhogen, Precies. zoveel schuld uitgeven, dan doen we daar opkopen en dan is het sommetje opgelost. Ja. Maar dat is de technische rol daarna. Want daarvoor moet inderdaad Precies. echt die, die discussie over wat vinden we nou echt belangrijk, waar geven we prioriteit aan. En, dat, uh, precies. en ja. dat was zo makkelijk bij corona. Want daar was iedereen ja, ja, het over eens. Laten we al dat geld aan die economie uitgeven. Ja, en zo komen ja. steeds in de geschiedenis een aantal precies. incidenten voor. Ja. Crisissen voor waar dat gebeurt. Ja, ja. Maar, dus maar met maar, klimaat maar tegelijk, lukt het niet. Precies, maar tegelijkertijd hebben we tijdens die crisis ook al een heleboel dingen geen geld uitgegeven. Ja. We hebben een keuze ja. gemaakt om vooral de economie te redden. We hebben niet de zorg, Ja, ook een beetje gered, maar niet structureel gered. Ja, dus... Dus we hebben, en daar zijn, dat zijn ideologische keuzes. Ja, en omdat ja. we die vers, vernauwd hebben tot pragmatiek. Ja. En, en dat is mijn bezwaar tegen pure pragmatiek. Dat ik denk van, ja, wacht even. Ja. Dan, dan gaan we niet per se onze samenleving beter maken. Nee, maar wacht, mijn punt is dus de, de discussie over waarde zit ervoor. En dan moeten de pragmatische techneuten daarna... De pragmatiek van het geld, Precies. daar ben ik het mee eens. Maar ja. niet de, de nee, keuze eens. om functionele dingen te doen alleen maar. Je, nee, je zult eens. ook... Ja. Ja. Ja. Ja. ja, daarmee verandert de impact ook die je maakt als minister van Financiën... of degene die met het huishoudboekje bezig is. Ah, je bent gewoon ja. dienstverlenend. Ja, dien, dienstverlenend, dat ja. is het woord. Ja, dat, ja. dat is gewoon heel simpel. En, uh, en daar zit misschien wel ergens een grens aan, maar die komen dan wel tegen. wat jij zegt. Want, die want we doen net alsof economen het eens zijn. Dat is niet zo. <laughs> nee. Uh, de, alle, op dit moment, en zeker op dit moment, als je gewoon denkt: ik ga nu economen, ik ga uitzoeken hoe het zit en kijken wat de economen zeggen, dan vind je dus 10, 12, 40 verschillende yeah. theorieën over hoe dit moet of hoe dit niet moet. Ja. En die zijn allemaal gerenommeerd. Daar zitten niet lapsvansen tussen. Die heb ik er al uitgehaald, want die hebben we <lacht> ook nog. Dus, dus, snap je? Dus het is niet zo dat er economen zijn die met z'n allen zeggen: wij zijn het eens, dit moeten we doen. Dus dat dus ook. Deze keuze is ook een, een keuze vanuit een geloofssysteem. Vanuit een wereldbeeld. Waarvan je zegt, hier gaan wij nu ons vertrouwen instellen. En dat is wat geld natuurlijk is. Hier gaan wij ons vertrouwen instellen. En wij vinden dus dat financiën niet een ding in zichzelf is... wat op de huishoudpot... maar een dienstverlenende instelling die met die bergen goochelt... Ja. zodat ja. wij kunnen doen wat we moeten doen. En het liefst een beetje transparant goochelt. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. En, en, en toch zie je... Um, en dat is dan advocaat van de duivel, zie je wel al een verschuiving plaatsvinden op het oog. Het, is mak het wordt al makkelijker voor de overheid om geld uit te geven. Het lijkt al of we onze schulden omhoog, omhoog durven laten te gaan. Ja. Maar we voeren het gesprek dus nog niet over het juiste. Dat is wat je wil nee, zeggen. We voeren nu het gesprek en daar ga ik met Sam mee. Je, je hoort dat gesprek al oppoppen. Een beetje, Ja. Uh, Jongens, we hebben dit nu gedaan. We moeten nu de broekriem weer gaan aantrekken. Ja, ja, want we moeten ja. wel zorgen dat de huishoudpot weer op ja. orde komt. En dat is waar jij mee begon. Waar je zegt, ja. oh, stop. Van. Dat, dat zou heel stom zijn als ja. we dat nu doen. Ja. Ja. Ja. Dan hebben we echt de, de lessen van de afgelopen tien jaar niet geleerd. Als we ja. dat doen. Dus dit is het moment voor een paradigma shift. In hoe we met de huishoudpot ja. van de overheid omgaan. Ja. Ja. Het zelf, en, zelfs vanuit heel, gewoon heel ouderwets. Ik richt me op economische groei gedacht hebben we de afgelopen tien jaar eigenlijk te hard die broekriem aangetrokken. En is er daardoor hebben we heel veel groei verloren. Dus er wordt heel vaak, ook door Wopke Hoekstra wordt vaak gezegd van... kijk, maar omdat we zo hard bezuinigd hebben de afgelopen kabinetten... zijn we heel trots op, hebben we goed gedaan. Daardoor konden we dit nu aan. Ja, dat Dat wordt is vaak helemaal gezegd, niet waar. Ja. Dat is gewoon, ook als je dat niet had gedaan, kon je dat makkelijk veroorloven. Ja, dat en precies. sterker nog, we hebben zelfs economische groei hierdoor misgelopen. Dus ik weet niet of van, ik dat heel erg vind. Nee, nee, maar maar... Dus, dus los van of je, of je wilt naar een duurzamere... ...socialere economie of niet... ...dit is niet verstandig. Nee, dus, de leerling dus de, de, de ook... deugt niet, daar ben ik het heel een <laughs> beetje eens. Maar ik weet niet of ik het erg vind dat die nee. groeien. Nee, maar dit, hier vind ik bijvoorbeeld ook... ...als, als ik het met VVD-kamerleden bijvoorbeeld hierover heb... ...kan je daar ook steun vinden. Dus, van, oh, dus zelfs als je doel nog steeds ja. economische groei is is dit ook relevant voor jou. Dus ja. het is niet ja, en dat helpt, verhaal... om, dat helpt om ja, ja, ja. de meute ja. mee te krijgen. Dat is wat je, wat je ja. wil zeggen. Dus dit is niet de ja. Iedereen zou dit moeten ja. willen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Iedereen heeft er baat bij. Ja. Ja. Dankjewel. Dit was aflevering 1 van Met Andere Ogen. Een podcastserie van het Center of Expertise... Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap... van Avans Hogeschool. In de volgende aflevering... praten we met Sylvana Simons...